Hallo, ik ben Yasmin en dit is de Paper Tone Podcast. Speciaal voor jullie heb ik vandaag al mijn zelfhulpboeken verzameld om daarover een podcast te maken. Welkom. Het eerste onderscheid dat ik wil maken zijn de gurus. Gurus. Geven een boek uit puur als marketingtruc. De boeken op zich zijn niet voldoende. Je moet ook naar hun workshops gaan. Je moet betalen. Je moet uh, hun webinars volgen en zo verder en zo voort. Het is heel duidelijk. Ze zijn heel streng. Ze zijn heel. Jij moet veranderen, want jij bent niet goed. En als je niet verandert, dan is het omdat je mijn raad niet goed hebt opgevolgd. Want ik heb mijn hele leven omver gegooid. Het ging super slecht en nu is alles super goed. Je herkent hun websites aan de vele getuigenissen die precies een sprookje zijn. De mensen zaten in de diepste, diepste put en nu komen ze eruit. Heel vaak gaat het erover dat je leven slecht is en dat zij het leven goed zullen maken voor jou. Op voorwaarde dat je voldoende betaalt natuurlijk. Zoals je wel echt hoort, ben ik zelf niet zo'n fan van die goeroes. Omdat het vooral geldkloppers zijn die niet echt inzetten met hoe je jou voelt. Ik geef bijvoorbeeld een helweek van Larsen. Larsen komt uit Scandinavië. En een helweek in het leger was een week waarin je de verschrikkelijkste dingen moet doorstaan. En hij heeft dit vertaald naar ondernemers en marketeers... Die een week bijvoorbeeld om vijf uur opstaan, om tien uur gaan slapen, elke dag voldoende sporten en die week kan dan je leven veranderen. Als ik kijk naar de ondernemers die dit al gevolgd hebben, zoals de groene meisjes bijvoorbeeld of Daisy van Visionary Life, dan zie ik dat het bij de ene wel aanslaat, bij de andere iets minder... Maar als het niet aanslaat, dan zou Larsen dus zeggen... ...het is omdat je niet voldoende je best hebt gedaan... ...omdat je niet alles wat ik zei volledig hebt nagevolgd. Het is dan ook de bedoeling dat je afreist naar Scandinavië... ...om Larsen zelf aan het werk te zien. Je ziet ook aan zijn website alles, alles draait om verkopen. Maar als je gewoon het boek koopt en de Hell week tot het laatste puntje volgt... ...dan geloof ik toch wel dat het iets kan veranderen. Je moet er gewoon... Zelf achterstaan en je moet wel een veranderen. En dat is altijd zo met verandering. En daarmee sluit ik al die goeroes af. En die ga ik naar de zelfhulpboeken die meer mijn ding zijn. Mijn lievelings zelfhulpboeken zijn boeken die puur beschrijvend zijn. Die eigenlijk zelf niet geschreven zijn om jouw leven beter te maken. Maar die vooral beschrijven hoe het leven van die persoon beter werd. En... Dat kan zelf op een heel eenvoudige manier. Ik heb hier bij mij liggen bijvoorbeeld Dagelijkse Rituelen, hoe bekende kunstenaars, schrijvers, filmmakers en andere creatieven werken. En dit boek geeft bijvoorbeeld hoe Ludwig van Beethoven zich voorbereidde om een goed stukje te werken, wat het ochtendritueel is van Andy Warhol, hoe Annie Imgier-Schmidt al of niet aan haar schrijftafel schrijft, en dat is een leuk boekje, omdat het inspiratie geeft hoe je in die flow kan geraken. Eva Mouton bijvoorbeeld schreef ooit uh, voor een interview, denk ik, ergens dat zij altijd schoenen aandoet, omdat ze dan het gevoel heeft dat ze moet werken. Als ze pantoffels aan heeft of geen schoenen, dan voelt het alsof ze thuis is. En aangezien ze thuis werkt... Uh, moet, ze proberen, moet ze leren om een goed onderscheid te maken tussen werken en niet werken. En daarom is het boek toch een beetje een zelfhulpboek. Omdat je er inspiratie kan uithalen over hoe jij best je leven op die manier aanpakt. Een ander boek waar ik momenteel heel grote fan van ben. Ik heb het nog niet helemaal uit. Het heet Het Happiness Project. En het doet op zich eigenlijk hetzelfde als wat ik doe met voortoning. Kleine uitdagingen, kleine wijzigingen in het leven die je leven niet beïnvloeden, maar die je zelf wel vrolijker en gelukkiger maken. Mijn psychologe vriendin zei dat ze het een beetje vervelend vond, omdat gelukkig zijn altijd dat doel leek dat nagestreefd moet worden, maar onbereikbaar is volgens sommige filosofen. Maar eh, dit Engels is ook, ook geen een beter woord voor vrolijkheid. Iets meer dan vrolijkheid. Vrolijkheid op lange termijn. Nou ja, gelukkig zijn. Dat is voor mij die happiness. Elke dag iets meer glimlachen. Eens goed opruimen kan, kan ongelooflijk veel deugd doen. Um, ze is ook gewoon beginnen schrijven. Ze wou op het einde van de maand zoveel woorden geschreven hebben. En eigenlijk is het gewoon alles aanpakken dat in je hoofd zit dat je wil aanpakken. En het mooiste van het boek vind ik... Is dat ze geen enkele keer zegt: jij moet dit doen, jij moet dat doen. Nee, ze zegt gewoon wat zij heeft gedaan voor haar happiness project en wat je er dan ook mee doet. Dat maakt daar helemaal niets uit. En dat vind ik zo fijn. Ik zal zeker dingen overnemen uit het happiness project van uh, Ruben, Gretchen Ruben, maar niet alles. En het is fijn dat zij ook weet dat wat voor haar werkt, voor een ander niet werkt. Maar het is een leidraad om je eigen leven iets positiever ingesteld te krijgen. Hetzelfde geldt voor het boekje waar ik momenteel ook aan bezig ben. 21 dagen 100 challenges voor een gezonder, wijzer en blijer leven van Wim de Bok en Pieter van der Hagen. Zoals de titel zegt, hierin staan 100 challenges. Dus dit gaat van elke dag schaken tot elke dag een brief schrijven... Probeer elke dag een nieuw recept. Je doet elke dag yoga. Leef 21 dagen zonder lift. Zo staan er 100 tips in. 100 challenges die je dan 21 dagen moet volhouden. Moet je dat doen? Nee, je moet dat helemaal niet doen. Moet je ze alle 100 doen? Dat moet je zeker niet doen. Maar elke uitdaging dat je zelf aangaat en volhoudt, is toch weer een klein beetje winst op... Het luie, domme leven dat je ongetwijfeld leidt. Iedereen wil gezonder leven. En een boek als dit, dat niet zegt hoe je moet doen, dat niet zegt wat je moet doen, dat gewoon zegt, eet elke dag uit een kleiner bord, want dan eet je volgens de wetenschap minder calorieën. Super eenvoudig, doe het, probeer het, lukt het niet, geen probleem. Vind ik veel leuker dan de dieetboeken die tot de minuut je leven willen bepalen, om dan al dan niet te werken. Goed, dan heb ik nog een leuk boekje gewonnen. Het heet De Financiële Detox. Ik ben er nog niet in begonnen, omdat ik nog in te veel andere boeken bezig ben. Maar dit gaat over hoe je zorgt dat je meer geld over hebt aan het eind van de maand. Ik kan dus ook nog niet zeggen of het een goed boek is of een slecht boek. Ik heb het gewonnen van Lefboeken. Dat is een uitgeverij uit Nederland... En ik heb dat boek gewonnen via Facebook en ik ben daar eigenlijk wel best blij mee, want ik ben momenteel ook, dankzij die 21 dagen 100 challenges, mijn uitgaven aan het bijhouden. heb ik heel januari gedaan, zal ik nu in februari opnieuw doen, om dan eens te kijken welke uitgaven zijn nu eigenlijk echt overbodig, zoals uh, middagmaal gaan kopen voor 5 euro, terwijl het kan voor 2 euro, zonder dat je eigenlijk jezelf leuke dingen ontneemt en zo verder. En ik hoop dat terug te vinden in die financiële detox. Maak je leven iets slechter, maar maak je portefeuille toch wel iets voller. Oké, okay, wat hebben we nog? Ah, oké, okay, ik wou het zeker ook nog hebben over de wetenschappelijke literatuur. Ik heb hier Leven is een kunst liggen, dat ik ook moet leren, lezen van mijn psychologe vriendin. Zij zag het boek tijdens ethiek, tijdens het vak ethiek. En zoals je dus kan raden, een universitair boek geschreven door een professor is vooral berust op wetenschap, op filosofie, op levensethiek. En aangezien het boek Leven is een kunst heet, is het vooral niet bedoeld als zelfhulpboek, maar wel als meer inzichten in hoe, het, hoe je kan leven. En daar kan je dan uiteraard ook de nodige informatie uithalen. Tot de zelfhulpboeken reken ik bijvoorbeeld ook het werk van Seneca, een filosoof uit de Romeinse tijd, die ik ook heel vaak bestudeerd heb als latinist. Of het verzameld werk van Epicurus, die je kent van het epicurisme, een stroming ook in de filosofie, die je ook heel hard zegt hoe je moet leven. Dat is interessant, omdat ze niet geschreven zijn als de moderne zelf. Ze zijn niet geschreven als een dieetboek, ze zijn ook niet geschreven als je moet dit doen, je moet dat doen. Uit wat zij 2000 jaar geleden schreven, kan je wel het een en het ander bijleren wat je eigen leven een pak interessanter maakt. Dan wou ik nog afsluiten met te zeggen dat een zelfhulpboek voor mij een boek is waarmee je aan de slag gaat en zo je eigen leven een klein beetje wijzigt. Liefst in de goede zin, anders is het niet zo goed zelfhulpboek. Wat ervoor zorgt dat eigenlijk elk boek tot een zelfhulpboek kan leiden. Toen ik One Day las, u las het wellicht al op papertoon.be heeft dat mijn leven ook beïnvloed. En dat maakte het tot een zelfhulpboek, want ik heb lessen getrokken uit het boek, die ik dan heb toegepast op mijn eigen leven. En dat heeft meer geholpen dan een boek dat zou zeggen wat ik dagelijks moet doen, dat ik lees en dat ik vervolgens rechtstreeks de prullenmand ingooi en nooit iets van aantrek. Dat kan dan een zelfhulpboek zijn volgens de... Voor de juiste definitie, maar aangezien ik er mezelf niet mee geholpen heb, vind ik het helemaal geen zelfhulp. Oké, okay, dan vraag ik jullie nog om even te delen wat voor jou de belangrijkste zelfhulpboeken zijn. Dus laat het gerust na in de reacties. Ik ben momenteel heel hard bezig met die zelfhulpboeken. En ik ben dus wel eens benieuwd naar wat jullie allemaal lezen. Iedereen is welkom voor zijn mening, met zijn mening, op www.papertone.be En dan wens ik jullie weer veel leesplezier en have a book day!